Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Asielkinderen die niet in Nederland mogen blijven, hebben het erg moeilijk. Ze zitten met hun familie in gezinshuizen... Maar volgens jeugdartsen krijgen ze te weinig psychische hulp. En regelmatig is er ook van alles mis met de ruimtes waar ze tijdelijk wonen. Zegt de hulporganisatie Defense for Children. Het gaat er bijvoorbeeld om de zeer kleine woonruimte. Het gebrek aan privacy voor de kinderen die daar wonen. Gezinnen moeten ook woonruimte vaak delen met andere gezinnen. En er is sprake van psychische problematiek... van. Allerlei verschillende soorten bij uh, heel veel bewoners daar. Het is de bedoeling dat gezinnen van wie de asielaanvraag is afgewezen... kort op de locatie zitten. Maar in praktijk verblijven ze er vaak jaren. Defense for Children wil daarom dat dit soort opvangplekken dichtgaan. De Amerikaanse en Canadese kustwacht zoekt met vliegtuigen... schepen en sonarapparatuur naar het Titanic-duikbootje. Raakte raakt de zondag vermist op weg naar het wrak van het Titanic. Sinds een paar jaar kun je daar toeristische tripjes naartoe maken... Aan boord van de duikboot zitten vijf mensen, een bestuurder en vier passagiers. Volgens het bedrijf dat Titanic-tripjes doet, hebben ze nog voor ongeveer twee dagen zuurstof. En Frankrijk is weer een stapje dichter bij het EK van volgend jaar. De Fransen wonnen gisteravond in de kwalificatiewedstrijd van Griekenland. Sterspeler Mbappé miste eerst een panel. Maar daarna mocht hij het nog een keer overdoen van een videoscheid. En ging het wel goed, is te horen bij Ziggo Sport. Wat gaat de aanvaller doen? Wat gaat de keeper doen? Andere hoek! Ah, Plago Timos de goede kant op. Maar dit keer kansloos. Andere hoek gekozen. Maar nu een stukje hoger. En dat levert Frankrijk dan wel de 1-0 op. Frankrijk en Griekenland zitten in dezelfde ek pool als Oranje. Daarom is de uitslag belangrijk voor het Nederlands elftal. Frankrijk heeft nu 12 punten uit 4 wedstrijden. Nederland heeft pas 2 wedstrijden gespeeld en staat op 3 punten. Het weer. Straks breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Er komt warme en vochtige lucht aan, later in de middag bewolkt. Vanuit het zuiden kans op regen en onweersbuien. Het is dan 25 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat 2 kilometer file bij Hoofddorp Zuid. Op de A10 Koenplein bij Durgerdam 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Ik moet om en Hey man, I hear you are the inting. Your tip for Ivy from that Saxon sound system. I said, baby.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 Hello darling, uh huh, hello good looking, hello darling, uh huh, hello good looking, hello darling, uh huh, hello good looking, hello Dallas uh, -huh. hello good.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 To be quite honest, it was truly amazing I put my feet up and started relaxing After a while, you know, I started thinking What does this girl do for a living? She said, tipo oh man, I don't do nothing I was left a million dollars by my uncle My uncle, so I jumped about the chip, blew her a kiss and said 'Again.'"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 Is Zonzee, Zandvoort en Zombo. is. Nu zie je wat je achterliet, maar waarom het achteraf begon? Ik ben nog steeds weer, altijd was. Een... Jij bleef maar zoeken steeds op zoek naar groene gras Maar waarom zag je niet dat je Alles al bij dat je Alles al had bij mij dat je Alles al bij, bij mij dat je Altijd, altijd Alles al had bij mij dat je Alles al had bij mij dat je? Alles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 Maar waarom had ik achteraf? Begon. ik ben nog steeds weer altijd was het. Jij bleef maar zoeken, steeds op zoek naar groene gras Maar waarom zag je niet dat je, alles al bij mij Dat je, alles al had bij mij Dat je, alles al bij, bij mij Dat je, altijd, altijd alles hard bij mij, bitch. alles hard bij mij. Jij was mijn ruiter, jij was mijn kassoureen. We vechten te lang en dat willen we niet inzien. Jij hebt me never verteld, dat I am the one you need. Er is altijd wat en altijd slecht.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 alles al had bij mij dat je. Alles al had bij mij dat je altijd, altijd. Alles al had bij mij dat je. Alles al had bij mij. Leto van Zon, Zee, Zandvoort en Zomervids. En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De situatie voor vrouwen en meisjes in Afghanistan is zo onderdrukkend dat er sprake is van genderapartheid. Dat zegt de VN-rapporteur in Afghanistan. Sinds de machtsovername van de Taliban zijn de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. Rusland heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende steden in de Oekraïne. In een groot deel van het land waren luchtalarmen te horen, onder meer in en rond de hoofdstad Kiev. En vanwege de omslag naar groene energie zijn er meer batterijparken nodig, maar wind- en zonne-energie wordt opgeslagen. Netbeheerder Tennet presenteert vandaag een overzicht per provincie waarop staat waar de grootste behoefte is aan batterijen. Het weer, broeierig warm, 25 tot 30 graden. Later vanmiddag regen en onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Serano. ga niet weg zonder mij. Ga diep, diep, diep, diep, goeie energie, Dus je gaat bij, je gaat bij Dus zeg het daar meer Maar denk dat ik niet ga zal zijn Denk alle tijd tijd, we hebben je lid even met bij je Maar je voor jezelf ook een beetje voor mij Mami, maar je voor jezelf ook een beetje voor mij ja. Ga niet weg zonder mij Mami, geef me een zij. Je bent allemaal mijn Je was beter bij mij Ta pappa piggy te vaar bene. Zie tu la par la mie z'n americano. Wanna se fa l'amore sotto luna. Om me te wennen cave di hij doe. Papa l'americano.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 Als de, de hennie, hennie is gesipt en je weet, weet hoe laat het is A A Alle ogen op mij baby Als het, het uit is met je ex, de ex de en je vest die de heeft de getest de Zijn we niet in mijn oud zijn? Zijn we niet in mijn oud zijn?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 Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Hm, alle komen voorbij, ik brauche niet uit te gaan. Ik heb een vrouw gezicht, om te Ik een nieuw land.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 Ik heb 20 kinder, meine Frau is schön. Hm, alle komen voorbij, ik brauch niet rauszugehen. Traumbeweging, ruimtes Haus am See. Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenblauwenblätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 kinder, meine Frau is schön. Hm, alle komen voorbij, ik brauch niet raus.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 Heb taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Cricket aufm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.